Een van de drie beveiligers die zich hebben gemeld na de mishandeling van Jip Jurg in Rotterdam wordt verdacht van doodslag. Hij blijft vastzitten. De andere twee beveiligers zijn vrijgelaten, maar blijven wel verdachten. Jurg was eind vorige maand betrokken bij een onduidelijke vechtpartij bij de Rotterdamse Schouwburg. Hij overleed later thuis door inwendige bloedingen.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 Britten in Nederland zeiden in een kort geding tegen de Nederlandse staat... dat ze nu al schade lijden door de toekomstige brexit. En ze zijn bang dat ze straks uit Nederland weg moeten. De rechter verwijst de zaak nu naar het Hof in Luxemburg.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 En Ajax heeft uit met 4-2 gewonnen van Roda. PSV won thuis met 1-0 van Excelsior. En dat was de 22e thuiszege op rij. Een verbetering van het record uit 1987. AZ won met 0-4 uit bij Twente. Aan de top 3 in de Eredivisie verandert dus niets. PSV staat nog altijd 7 punten voor op Ajax. En 12 voor de nummer 3, AZ. Het weer, vannacht temperaturen van min 2 aan zee tot min 7 in het oosten. Mogelijk valt er in de nachten vroege ochtend in de kustprovincies een beetje sneeuw. Morgen wisselend bewolkt, met soms ook zon. Overdag wordt het 1 graad langs de oostgrens en zo'n 4 graden aan zee. Vrijdag valt er in de loop van de dag wat sneeuw, het eerst in het westen. Dit was het NOS Journaal. De Renault Talisman.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 Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten? Kijk op vikingbedden.nl Op zoek naar elektronica en techniek? Ga dan naar Konrad.nl. Techniek begint hier. Droomt u ook al van een vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer. Nu bij Centraal Beheer, de aansprakelijkheidsverzekering voor ZZD'ers. Zelfstandigen zonder dekking.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 Binnen zit Rob Tripp. Ja, nieuw dieptepuntje in de hele discussie. Doodsbedreigingen aan het adres van Sinterklaas. Het Openbaar Ministerie gaat het onderzoeken. Als je dat tien jaar geleden had kunnen voorspellen... dat dat vandaag in het nieuws zou zijn... ik zou waarschijnlijk in de lach zijn geschoten. Ik had het niet geloofd, maar het haalde vandaag alle nieuwssites. En het is natuurlijk om te huilen. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Wat gaan we doen? We gaan het hebben over het gas. Want na de opzienbarende ommezwaai van het kabinet... de gaskraan voor de helft dicht... is nu de vraag natuurlijk hoe gaan we dat betalen? Of beter, wie gaat dat betalen? In ieder geval geen parlementaire enquête. Voorlopig hoorden we net in het nieuwsbulletin maar goed, wat dan wel? En we gaan het hier straks ook hebben over de gasproblemen... heel specifiek in Drenthe, want daar hoor je tot nu toe heel weinig over. De nieuwe Duitse regeringscoalitie is weer een stap dichterbij. Er is een regeerakkoord. En over wat er toch nog fout zou kunnen gaan, gaan we het ook hebben straks. En om vijf voor twaalf. President Trump wil een militaire parade in Washington... geïnspireerd door zijn bezoek aan Parijs. Hebben wij dat eigenlijk ooit gehad, dat soort parades? Maar eerst een overzicht van het nieuws van... woensdag 7 februari. Ik ben overtuigd dat de grondlagen een goede en stabiele regering... die ons land braucht. De Duitse bondskanselier Merkel is blij met een nieuwe stabiele coalitie. De onderhandelaars hebben een marathonoverleg van 24 uur lang achter de rug. Onderhandelaar Altmaier was bek af. En heel handig. Voor iedereen die geen Duits spreekt... gaf Altmaier een vertaling. Ik voel me, ik voel me ontzettend moe uh, en ik wil nu een douche gaan gebruiken. En Altmaier legt er ook uit wat die coalitie voor Nederland betekent. Ik denk dat, uh, Nederland, dat het in Nederlands belang is uh, dat Duitsland een stabiele buur is. En dan gaan we nu naar het Binnenhof in Den Haag. Aan leden van de Tweede Kamer werd vandaag de petitie carnavalvrij aangeboden. bedoeling is met carnaval twee officiële feestdagen te krijgen. Initiatiefnemer Björn van der Doelen legt uit: Een biedje werkgever geeft gewoon lekker vrij met de carnaval. Maandag, dinsdag. En als hij echt een hart heeft, ook woensdag nog. Dat de mensen even lekker uit kunnen slapen. Het is wel lekker. En... En als je dan toch bezig bent, zou ik zeggen... nou, geef veel die week vrij, dan... Uh, <lacht> hè? Maar goed, we gaan voor twee dagen in ieder geval. Ja, Brabant en VVD-fractievoorzitter Dijkhoff nam de petitie in ontvangst. Ja, kijk, in het Zuiden moet Ik vind iedere werkgever of directeur... je bent pas echt een baas als je je mensen vrijgeeft. En dan we je gewoon carnaval kunnen vieren van het weekend. Ja, volgens Dijkhoff moeten werkgevers het zelf regelen. Is de petitie in de Kamer kansloos? Jullie nemen het ook iets serieuzer dan, uh, dan wij in het Zuiden. Maar dat vinden we dan wel weer mooi. De initiatiefnemer geloofde niet dat het zou lukken. Zou dus ik mensen niet ook echt heel serieus oppakken en negatieve zinnen? Dan maakt de grap eigenlijk alleen maar groter. Is er dan helemaal niks bereikt? Ja man, dat is toch lakker? Het ziet er schitterend uit zo. Je huh? boel even goed aan het schuiten gebracht. <laughs> goed, verder met natuurijs. Verschillende ijsverenigingen azen op de eerste marathonwedstrijd. Maar dat werd vanochtend niks, kwamen ze in Haaksbergen achter. Er kan nog niet gescheurd worden. dit heeft vandaag ongeveer 5,7 graden gevroren. Maar uh, ligt nu een ijsvloer van 18 mm en dat is absoluut, absoluut te weinig. Nou, ook in Noordlaren was er niet genoeg ijs. Nou, wie kwam dan centimeter tekeur? Zit 2 centimeter in en uh, ja, soms een beetje op 3 centimeter. Recreatief kon er wel op natuurijsbanen geschaatst worden. Goedemorgen Nederland. Vroeg aan een ijsmeester wat de charme is van natuurijs. Mooiste is natuurijs. Dus ja, en het gaat niks boven, als natuurijs. Een tweede keer vragen leverde niet veel meer op. Natuurijs is het mooiste wat er is. Maar het onschatserwapen de rooi, mag dan een poging wagen te leggen? Ja, het is prachtig ijs. Het is echt super mooi. Echt prachtig. Supermooi. Ja, het is super mooi. Het is gewoon natuurijs, puur natuur. Het is echt prachtig. Echt prachtig. En als je dan in Nederland een keer op natuurijs gaat, ja, dat is dan prachtig. Ja, dat is super mooi. Supermooi. Genieten, genieten. En dat je dan hier weer. Eventueel kan schaatsen op Natuurreis. Nou, dat is super mooi. Het gevoel, het gevoel gewoon voor natuurijs, ja, dat is prachtig. Ja, proberen we het nog één keer. Wat is de charme nou van Natuurreis? Ja, dat is moeilijk uit te leggen. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Goed, gaan wij door met de kranten. Die worden hier binnengebracht, as we Speaks, door Michel Koene. Michel. Ja, mag geloof ik, ja, De meeste kranten ook aandacht voor de situatie op Sint Eustatius. Volgens Trouw benadrukt de ingreep van Knoops... des te meer dat we met de nieuwe bestuurlijke verhoudingen... tussen Nederland en een aantal van de Antilliaanse eilanden... nog niet veel zijn opgeschoten. Telegraaf gaat nog een stapje verder. De band met alle zes Caribische eilanden moet worden heroverwogen na het zoveelste incident. Want dit lijkt op dweilen met de Kaan open. Op onze kosten, stelt de krant. Een drager van de militaire Willemsorde, Marco Kroon, beheerst morgen het nieuws. Het AD komt met zijn persoonlijke verklaring over wat er jaren geleden in Afghanistan gebeurde en waarom justitie hem onderzoekt. Hij doodde de vijand die hem martelde, meldt de krant. Het was hij of ik, zegt Kroon. Blijkt uit de voorpagina die de hoofdredacteur alvast online heeft gezet. Ook in het AD, de MeToo-discussie heeft Mekka bereikt... de belangrijkste stad voor moslims. Een Pakistaanse vrouw zou de discussie hebben aangezwengeld. Op Facebook vertelt ze dat ze werd betast door mannen... vlakbij een heiligdom in de Saoedische stad. Gebeurde in de massa, ze kon niks doen, ook de politie niet. En steeds meer vrouwen treden nu met verhalen naar buiten. Zo schrijft een vrouw die ook werd betast... Ik voelde me onveilig en bedreigd in Allah's huis... de heiligste plek op aarde, maar ontheiligd door menselijke beesten. NRC ging langs in Arizona om te kijken daar hoe het gaat met zelfrijdende auto's. Vanwege de ruime wetgeving in de Amerikaanse staat... mogen techbedrijven daar vol op hun gang gaan. Zo test taxibedrijf Uber de peperdure Volvo SUV's... in de buurt van de stad Phoenix... De wegen zijn breed en kaarsrecht aangelegd. Ideaal dus voor zelfrijdende auto's. Uber laat ook al normale ritten met echte klanten uitvoeren door de computer. Er zit nog wel een testchauffeur achter het stuur, voor de zekerheid. Het mooiste compliment, zegt de Uber-chauffeur... is als passagiers het niet merken dat de auto eigenlijk helemaal zelf rijdt. Een paar dagen voordat carnaval losbarst... besteedt trouw aandacht aan het griepvirus. Want carnaval en griep gaan vaak hand in hand. Niezen, drinken uit Andermans glas, de deurklink van de kroeg vastpakken. Een griepvirus host in het zuiden vaak net even sneller... van de ene naar de andere gast hier. En toch heeft het Gezondheidsinstituut Nivel goede hoop... dat besmettingshaarden thuis blijven, zegt een woordvoerder in de krant. Als je je grieprig voelt, dan duik je meestal je bed in... en ga je geen carnaval vieren, zegt ze. Maar goed, ik ben dan ook van boven de rivieren. Deze onderwerpen morgen uitgebreid. In de ochtendbladen. Ja, en We begonnen de kranten op Sint Eustatius. En daar gaan we naartoe, nu. Naar Dick Draaier, onze correspondent. Want, Dick, daar is een, ja, dat noemen ze een town hall meeting. Hè? Een, een, een bijeenkomst waar de bevolking ook mag komen. Omdat de staatssecretaris, zoals wij hoorden al eerder vandaag... op Sint Eustatius is, staatssecretaris Knops... omdat Nederland het tijdelijk bestuur overneemt en dat wil toelichten. Is die bijeenkomst nog bezig, Dick? Nou, die is net afgelopen. Het, het, het zonlicht verdwijnt hier bijna. De avond daalt neer en uh, het rumoer is eigenlijk alleen maar groter geworden. Hoor. Het was denk ik voor uh, Krops een, een, een aardige meeting... om eens te peilen hoezeer zijn maatregel uh, gevallen is. Voor- en tegenstanders waren verzameld en hielden het wel de lieve vrede... maar het werd aan het eind wel erg emotioneel. Maar uh, hij heeft uitleg kunnen geven en uh, de, de slasjanen... de inwoners van uh, uh, sint die laten, lieten af afloop wel blijken dat ze... Er, Mee gaan dat ze uh, uh, ook geen andere optie zien. De tegenstanders zullen zich nog wel laten horen. Maar vandaag waren ze rustiger. En hoe liggen die verhoudingen? Zijn degenen die het wel goed vinden wat Nederland gaat doen, echt ruim in de meerderheid? Er, waren, er wonen 3000 mensen op, uh, op Stacia, op uh, moet ik zeggen. En uh, ik denk dat er zo'n 450, 500 mensen bij deze meeting aanwezig waren. En ik denk ook dat daar de stemming half-half lag. De, uh, bij, de, bij de speech en bij de toelichting die Klops gaf aan de mensen... Uh, werd er afwisselend boel geroepen en werd er geapplaudiseerd. Uh, dus ik, ik moet zeggen, ik denk dat, de, dat die verhouding bij deze meeting... in ieder geval half om half is geweest. Ik ben zelf de hele dag op stap geweest en heb met verschillende de mensen gesproken op straat, spontaan gesproken. En de meesten uh, zeggen wel dat het heel jammer is dat het zo ver heeft moeten komen, maar dat het wel tijd werd dat Nederland nu eindelijk eens wat ging doen, want de anarchie en wetteloosheid, zoals in het rapport van de commissie van Wijze Mannen besproken is, dat wordt, wordt wel degelijk gevoeld hier. Ja, maar uh, wat is jouw inschatting, Dick? Leggen de tegenstanders zich daarbij neer? Want daar zijn hele grote woorden, ook op de Nederlandse televisie over gezegd gisteren, dat ze het er niet bij ja, zullen laten de, zitten. De, wat de, denk de, jij? En uh, ik moet zo direct Kleid van Putten nog spreken of hij met die woorden ook verder wil. Hij was zelf aanwezig bij deze townhome-meeting. Zat ook op eerste rij vijf stoelen verwijderd. Van, want die sprak ze uit, van, he, de, de leider de van die grote partijen, die zo kritisch is. Uh, ja, ja, eigenlijk waar deze zaak een beetje om draait. Want hij was de leider van het bestuur, min of meer. Hij had het in ieder geval naar zichzelf toegetrokken... wat hem verweten is, dus uiteindelijk door Nederland. En ja, zijn woorden waren groot, maar waren wel op papier tot missen. Vandaag en gisteren. Uh, en nog niet in het openbaar bij een gesprek. Dus uh, uh, ja, of, da, of hij daar een, een, een werkelijkheid aan gaat geven hierna. Uh, ik vermoed het wel, want dat is wel altijd het, uh, ja, het, het adatium van Kluid van Putten geweest. Maar uh, ja, hij was denk ik ook wel een beetje geïntimideerd. Vandaag door de hoeveelheid mensen en reacties en de overtuiging waarmee Knops toch geprobeerd heeft uit te leggen waarom deze maatregel door Nederland genomen is. Dus ja, wel ligt uit het zicht van de battle zal hij zijn woorden wel weer kunnen vinden. Nu is hij even rustig. Oké, okay, goed. Jij gaat dat voor ons uh, volgen en doet verslag daarvan. Dankjewel. Dick Draaier vanaf sint -Astasius. Vanessa Paradis aan de rivier die buiten zijn oevers treedt op het ogenblik La Seine. Ja, opnieuw stond minister Wiebes vandaag in de Tweede Kamer te debatteren over de gaswinning in Groningen. Want het kabinet mag dan wel hebben toegezegd dat die gaswinning zo snel mogelijk omlaag gaat. De vraag is natuurlijk hoe gaat dat dan gebeuren? Wilma Borgman in Den Haag. Wilma, goedenavond. Heed Rob, goedenavond. Ja, we hadden gehoord al dat uh, eind maart zou het kabinet met uitgewerkte plannen komen. Heb jij er nu eigenlijk al iets over gehoord in dat debat? Nou, eigenlijk wel. Want de minister zei vlak nadat het staatstoezicht op de Mijnen met het advies kwam om inderdaad die gaswinning terug te brengen naar 12 miljard kub, Toen klonk Wiebes nog heel somber. Hij zei toen dat hij in een enorme klem zat. Het was een heel ingewikkeld probleem. Met zoveel belanghebbenden om een oplossing daarvoor te voor te bedenken. Maar ik heb hem vandaag toch een stuk hoopvoller gehoord. Uh, het kabinet studeert op allerlei mogelijkheden om het advies van het SODM op te volgen. En Rob, de uitkomsten van die studie gaan ons straks allemaal aan. Want de minister had het in het debat vandaag over de mogelijkheden om te stoppen met de verkoop van gastoestellen. Geen gasfornuizen meer. Geen sfeerhaarden op gas meer. Daar denkt het kabinet aan. Uh, ook aan uh, bedrijven die het gas uit het buitenland moeten gaan halen. Dus dat zijn op termijn behoorlijk verstrekkende plannen. Uh, tegelijkertijd uh, vond ik het opvallend dat uh, Wiebes in het Kamerdebat van vandaag... van veel Kamerleden complimenten kreeg uh, hoe hij met deze kwestie bezig is. Ja. We hoorden om 11 uur in het bulletin hier op de radio al... Uh, over die parlementaire enquête naar de ja. gaswinning... en dat die in ieder geval er voorlopig niet komt. Nou, Voorlopig is daar het cruciale woord, inderdaad, want het is opmerkelijk... dat uh, zo'n beetje iedereen er wel rekening mee, te rekening mee lijkt te houden... dat die parlementaire enquête er ooit welkomt. Hoe kon dit allemaal zo gebeuren? Dat is een vraag die een enquêtecommissie onder Ede... zal moeten beantwoorden... Ooit, maar niet nu inderdaad, want nu willen de meeste fracties... en dat zijn de coalitiefracties, maar ook de PvdA bijvoorbeeld... die willen alle aandacht richten op de afhandeling van de schade. Want er is dan wel een nieuw schadeprotocol... maar er zijn nog veel rafelige eindjes. Um, bijvoorbeeld dat mensen met vrij nieuwe schades... niet meer naar de NAM hoeven om hun schade af te handelen. Die kunnen zich melden bij een nieuwe commissie... Maar oude gevallen moeten nog wel naar de NAM. Minister Wiebes, is dat niet heel oneerlijk? Vroeg bijvoorbeeld ChristenUnie-Kamerlid Dick Faber zich af. Er is een vrouw die zegt... ik ben al drieënhalf jaar aan het strijden met de NAM. Met juridische procedures. Ze komen er samen niet uit. En ze is op, echt een einde raad. Ze heeft haar verhaal bij mij gedaan. En dan denk ik, ik wil heel graag geloven... Hè, dat de NAM nu ineens een andere bril opzet... en een zak met geld naar haar toe brengt. Maar zo werkt het toch niet in de echte wereld? En ja, wat, wat geeft de minister en uiteindelijk mij ook het vertrouwen... dat het voor deze vrouw en al die andere mensen... nu ook echt opgelost uh, gaat worden? De minister. Laat we het zo zeggen. We hebben daar stevige afspraken over gepaard. De... De intenties zijn echt veranderd. Ik zou dit een kans willen geven. Ook al omdat we gewoon geen kans zien... om dit allemaal bij het nieuwe loket naar binnen te hengelen. Het, het, het, het lukt niet. Het gaat niet lukken. Nee, de Kamer kan dat dan wel willen. Alle schades weg bij de NAM en richten op die nieuwe commissie. Maar dat lukt gewoon fysiek niet, zegt Wiebes. Het is gewoon een kwestie van ontbrekende logistiek. Uh, tegelijkertijd benadrukt Wiebes wel... dat geleden schade gewoon uh, vergoed moet worden. En hij heeft daarover afspraken met de NAM gemaakt, hij vandaag. De overheid gaat de schades betalen en klopt daarna bij de NAM aan om het geld terug te krijgen. En mensen hoeven zich niet meer bij de NAM te melden, maar kunnen zich melden bij een tijdelijke commissie mijnbouwschade. Hm. Zeg, dat is één ding natuurlijk. Een andere kwestie is van hoe zit het met mensen die buiten de regio Groningen wonen en ook last hebben van de gaswinning? Ja, ik had het over raalverandjes. Dit is ook zo'n rand. want in de Kamer realiseren ze zich dat er ook buiten Groningen schade zijn als gevolg van gaswinning. In in Drenthe of Rijssel, behandelt die nou allemaal. Hetzelfde zegt een deel van de Kamer. Zegt bijvoorbeeld uh, Carla Dick-Faber van de ChristenUnie... en Henk Nijboer van de PvdA, die wil van haar weten, hoe dan? Het wordt echt een immens karwei En je zadelt mensen weer. Je brengt ze eigenlijk van de regen in de drup... als ze straks moeten aantonen. Kijk, deze scheur is Gronings en deze scheur is Drents. En dat is de ellende uh, waar we dan straks in dreigen te komen. En dat zou ik toch niet nog een keer weer over willen doen. We kunnen er nu in één keer vanaf zijn. Mevrouw Dikvaar. Ja, voorzitter. De Christenie wil geen Groningse scheuren, Drense scheuren... Friese scheuren, zuid ollandse scheuren. Ik bedoel, dat zou bizar zijn. Wat ik wil, wat de Christenie wil... is dat het op het moment dat mensen schade hebben dat die schade vergoed wordt. Dus er mag gewoon geen gekissenbis ontstaan over wie, wat, hoe en uh, waar dan. Bewoners moeten een loket hebben, moeten ergens naartoe kunnen gaan... en die schade moet gewoon vergoed worden. Ja, hoe dan ook, of dat nou onder de Groningse afspraken valt met de NAM... Uh, of onder uh, nieuwe afspraken die zijn gemaakt. Die schade moet vergoed worden, uh, vinden ze in de Kamer. Maar minister Wiebers uh, die wil daar nu nog geen beloftes over doen. Uh, er is een technische commissie-bodembeweging die gaat uh, naar die kwestie kijken. En dat advies wil Wiebers afwachten. Dat wordt over een paar weken verwacht. En uh, pas daarna wil Wiebers een beslissing nemen over hoe om te gaan met schades die uh, niet in Groningen zijn geleden, maar ergens anders in het land. Oké, okay, Wilma, dankjewel. Ja, praat ik verder met uh, Ab Bruintjes. Goedenavond, meneer Bruintjes. Goedenavond. Van het algemeen platform Mijnbouwschade. waarvan de laatste puntjes, begrijp ik, vandaag op de i zijn gezet. Dat, dat klopt. Het platform is opgericht, maar daar komen we straks op. Want eerst, uh, dat is interessant, uh, u woont in Drenthe, hè? Ja. ja, dus dat laatste waar Wilma het over had... dat heeft ook heel direct met u natuurlijk te maken. Hè? U heeft dat debat gevolgd. Bent u nou een beetje gerustgesteld wat dat betreft? In Ik ben helemaal niet gerustgesteld. Vertel eens. Ik, uh, ik vind het een, de, de, een van de slechtste uitkomsten... van de laatste gastdebatten. Er zijn... Zes mensen in Groningen die schade hebben. Die moeten nu maar naar de NAM toe. En wat er nu gebeurt, Centrum Veilig Wonen... Wordt, die belt ze, wilt u een, uh, de, de, uw schade schikken? Die moeten Een vaststellingsovereenkomst moeten ze tekenen. En dan zijn ze... De NAM is van de schade af. Maar de mensen blijven met de schade zitten. Want vervolgschade hebben ze geen verhaal meer. In Drenthe lopen we al van 1997. De aardbeving bij Roswinkel. Mensen die waar de mijnbouwschade wel erkend is, maar die hebben vervolgens schade... en die uh, staan tegen een, een dichte ze te trappen. We komen gewoon geen stap verder zo. Ja, want Drenthe, heel veel mensen die het verderop in het land een beetje gevolgd hebben... die zeggen, ja, Groningen, daar hebben we natuurlijk ontzettend veel over gehoord. En die zeggen, oh god, in Drenthe, u heeft daar ook last van. Absoluut. Uzelf dat... ook. Heeft u zelf ja, ja, ja. ook schade in uw ja, ja. woning? Ik, ik loop al vier jaar loop ik, uh, mijn uh, schade uh, te, te verhalen bij de NAM. En uh, bij, bij de Gratie Gods, is het een maand geleden is het Centrum Veilig Wonen... die is bij me geweest, heeft de woning geïnspecteerd. En die kwamen tot uh, 40 schades aan mijn woning. En die zullen wel ongetwijfeld niet allemaal uh, komen door de gaswinning. Maar de schade aan mijn huis is enorm. En, en, en heeft u wel het idee dat dat wel vergoed gaat worden? Dat dat goed gaat allemaal? Nee. Ik heb daar een hard hoofd in, maar ik, uh, ik vecht door uh, tot, de, tot de laatste snik. Ik wil mijn recht hebben, er, is, er wordt mij uh, schade uh, toegebracht aan mijn woning. En diegene die als die schade veroorzaakt, die zal hem betalen ook. Ja, maar nou lijkt alles toch anders te zijn geworden... sinds deze minister dit onder zijn beheer heeft. Je hoor je de hele Tweede Kamer over. Iedereen denkt, van, dit is echt een ander geluid. Hij zegt, we gaan alles in, in het werk stellen om echt alle schade te vergoeden... en dat niemand echt tekort wordt gedaan. Wat, wat denkt u daarvan dan, als u dat hoort? Ik denk dat die uh, dubbel schust. En dat uh, er straks uh, gewoon uh, eruit komt... dat heel veel mensen hun schade niet kunnen verhalen. Want met het nieuwe schadeprotocol en met uh, het nieuwe mijnbouwloket... Uh, het is een kwestie van pionnen uh, verzetten. Dezelfde mensen die hebben, we, die hebben we straks gewoon weer mee te maken... Maar u gelooft niet dus alles wat de minister daarover zegt... van met het nee. loket, u kunt daar terecht en het zal nee. geregeld worden... u kunt zich richten tot de staat, de NAM is er tussenuit gehaald? Ik, ik geloof er helemaal niks van dat de NAM er tussenuit gehaald is. NAM schrijft gewoon mee. NAM adviseert de minister... Nu laat de minister inderdaad uh, de Technische Commissie Bodembeweging laat die onderzoek doen. De mensen met de Technische Commissie Bodembeweging zijn NAM'ers. Mensen die komen bij de NAM en bij de Economische Zaken vandaan. Denkt u nu werkelijk dat, dat een, een, een, een zelfde soort organisatie... dat die opeens anders gaat reageren? Ik geloof er helemaal niks ja, van. Want dat is, die, moet, commissie, daarbij, ik dat ik is die commissie vlagen. waar we het net over hoorden. Dat Wiebes zegt, ja. van, ik ga nog niet zeggen... tot waar, welk gebied die schade vergoed gaat worden. Daar moet eerst van die Technische Commissie moet aan advies komen. En u zegt, daar zitten allemaal NAM-mensen in. Er zitten allemaal mensen in. Ik, ik, ik, ik heb er absoluut geen vertrouwen in. Hm. Dat... Het ja. heeft ook te maken met dat je al jarenlang bezig bent om, om je, je recht te halen. En je krijgt het niet. En daarmee verlies je de, de, de, de geloofwaardigheid in de overheid uh, volledig. U gelooft het niet meer. Nee. nee. nee. En, maar ja, de rest van Nederland denkt misschien. Er is het toch een, een andere wind aan het waaien. En, en misschien dat u zo teleurgesteld bent geraakt door wat er gebeurd is de afgelopen jaren. dat u het niet meer kunt geloven. Eerst zien en dan geloven. <laughs> ja. ja. U moet het eerst zien, ja. Zet ja. dat platform van u, want daar begon ik mee. Dat algemeen ja. platform mijnbouwschade. Daar bent u de voorzitter van. Wat, ja. wat, wat, wat gaat die club doen? Wij gaan ons uh, inzetten voor alle gedupeerden van mijnbouwschade. Waar, waar ze ook wonen. Groningen, Drenthe, maakt niet ja, uit. Je een aardbeving die laatste niet leiden de provinciegrenzen. Uh -huh. uh, en, uh, en wij ook niet. ja. Maar wat, en wat denkt u te kunnen doen wat tot nu toe nog niet mogelijk was dan met, met dat platform? Nou, als je ziet, vanavond hadden we uh, eerst een vergadering voor de officiële oprichting. En daarna hadden we een uh, informatieavond uh, waar belangstellenden naartoe konden komen. En dus, als je ziet hoeveel mensen uit Friesland uh, er zijn, er zijn veertien maatschappelijke organisaties die zich vanavond met een handtekening uh, achter ons platform gezet hebben. Uh, een organisatie uit Twente die is zich bezighoudt met afvalwater, heeft zich achter onze organisatie uh, gesteld. Sterk Woerden heeft zich achter ons onze organisatie gesteld. Want er is niemand in Nederland die als iets doet voor de gedupeerden. Maar wat hebben gaan... sterk woerden? Want dat zal veel mensen ook verbazen. Woerden, is daar ook gas winnen? Ja, woerden zijn ze voornemens om daar uh, uh, gas te gaan winnen. Voornemens, oh ja. Maar daar zou dus nog schade moeten ontstaan. Hè? Daar overal waar mijn bouw is, is schade. Hmm. Zeg, wat, wat, wat zegt die grote opkomst vanavond voor dat platform? U, Want, omdat er heel veel mensen die hebben behoefte aan een platform... waar kennis en kunde vergaat gaat worden. Ja. Nu is het allemaal gefragmenteerd. Uh, Verdeel en heers, dat dat uh, de nam wil dat graag. Maar wij gaan het allemaal bundelen. Hmm. U, u klinkt, als ik het mag zeggen, vrij verbeter, hè? Ik ben zeker na vandaag, na vandaag ben ik meer dan vastbesloten om, om de strijd aan te gaan. Maar serieus ook na dat debat van vandaag... waar we de ja. minister weer allerlei toezeggingen hoorden geven... en waar de Tweede Kamer, zeg ik nog maar een keer, echt heel welwillend zegt... dit is echt een minister die het anders ja, gaat aanpakken? We hebben al zoveel gastdebatten hebben we gehad. Er is ja. al zoveel beloofd. En we zijn in principe zijn we geen stap verder. Behalve dat we nu een nieuw, nieuw schadeprotocol hebben, waar allerlei dingen weer worden uitgesloten. Ik wil het eerst allemaal nog maar eens even zien. En wij van ons platform, platform Mijnbouwschade gaan zich inzetten voor alle gedupeerden in Nederland. Oké. Okay. Meneer Bruintjes, ik eh, dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Okay. Fijne avond. U ook hoor. off your letter Yeah, you can sweet talk all you like But pretty words don't make it better, you let the fire burn all night Yeah, all night The front door was open, I left my keys in I guess I've been lucky all my life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 Where they belong I love you anyway Oh, I love you anyway I love you anyway Raccoon and Lucky All My Life nou, ze zijn eruit dus. Na de verkiezingen in september en een mislukte poging om een regering te vormen met de Groenen en de Liberalen... ligt er in Duitsland nu een regeerakkoord voor een nieuwe samenwerking tussen CDU, CSU en SPD. Angela Merkel blijft bondskanselier. SPD-leider Schulz legt zijn partijleiderschap neer en wordt minister van Buitenlandse Zaken maar liefst. En het ministerie van Binnenlandse Zaken krijgt ook nog een bijzondere toevoeging bij de naam, namelijk Heimaat. Nou, daarover ga ik allemaal praten met Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut. Goedenavond, Hanko. Goedenavond. Daar zijn ze er nu eigenlijk echt uit? Want ik hoor de hele dag natuurlijk al een de hele avond van ja, er kan nog van alles gebeuren. Nou, nee, ja, dat is interpretatie. Maar volgens mij zijn ze er echt helemaal uit. Want de SPD moet nog aan de leden dit voorleggen. En de SPD er zijn moet dit aan de leden jongen. voorleggen en er zijn kritische leden. Maar uh, ik geloof toch wel dat... Uh, ook de leden van de SPD een zekere slimheid, intellect hebben... Ja. en zullen zien dat als zij massaal tegenstemmen... dan zullen ze hun eigen partij in een diepe crisis... Uh, uh, sleuren en bovendien de, zou er dan inderdaad mogelijk nieuwe verkiezingen komen... met de AFD uh, als toch uh, goede kandidaat op dit moment. Want ja de gewone politiek heeft zich op dit moment nog niet zo heel goed laten zien. Uh, dus de, er is alles voor te zeggen om nou toch maar te beginnen met het nou, kabinet. Dus zelfs voor die hele kritische spd'ers is dit dan nog het minst slechte van twee kwaden, misschien. Volgens mij is er helemaal geen keus. Nee. Het regeerakkoord dat er nu ligt. Wij zijn natuurlijk heel erg erop gespitst. Wat betekent het voor ons? Ja. Want wij horen heel veel over dat het zo pro-Europees is. En dan spitsen wij ja, onze oren natuurlijk. Ja, dan is, moet je wel zeggen dat het Martin Schulz erg pro-Europees is. Uh, en hij wordt minister van Buitenlandse Zaken. En de minister van Buitenlandse Zaken heeft veel te zeggen... over relaties met Iran en uh, Saoedi-Arabië, China. Uh, maar als het om Europa gaat, dan is het toch de kanselier... en de minister van Financiën die echt iets te zeggen hebben. En moeten wij dat opvatten als een geruststelling? Ja, hangt er een beetje vanaf hoe je het <laughs> bekijkt. Maar ja. ik denk vooral meneer Rutte, want die wil natuurlijk niet te veel uh, verandering. En uh, ik geloof dus de, uh, de SPD en onder leiding van Martin Schulz wilden natuurlijk vooral op Europa inzetten. Ja. Maar Schulz heeft zijn leiderschap alweer afgegeven. Dus we moeten even zien hoe het allemaal uh, uitpakt. Ja, die Schulz heeft wel een enorme draai gemaakt. Hè? Ja, ongelooflijk. Ja. Ja. Dus, uh, hij is eigenlijk uh, was een goede. Uh, voorzitter van het Europese parlement. En die ziet dat, dat hij het Europese parlement echt goed uh, voor opgekomen is. Uh, en daar ook uh, veel goede dingen gedaan heeft. Misschien, tenminste als je ja. wil dat het Europese parlement machtig wordt. Maar hij heeft hier, hij is net iets meer dan een jaar voorzitter geweest van de, de SPD. En hij heeft het gewoon slecht gedaan. Uh, verkiezingen verloren. Met veel bombarie gezegd nadat die uitslag er was. van ik ga niet onder Merkel ja. in een kabinet zitten. Ja. En uh, ook vanmiddag bij de presentatie van het coalitieakkoord. Uh, een van de problemen voor de SPD is, ze hebben heel veel bereikt. Echt heel veel binnengehaald. Maar... Op heel veel punten. Dus het ja. vorige kabinet hadden ze het minimumloon binnengehaald. Dat is een echte grote vis. En uh, in dit kabinet hebben ze dus nou ja, van allerlei kleine dingen binnengehaald, die echt belangrijk zijn, ook voor de sociaaldemocratie. Ja, maar no noem eens iets wat voor hen heel erg belangrijk is. Nou ja, uh, de ziektekostenverzekering heeft pariteit. Dat betekent dat zowel werkgevers als de werknemer... Uh, een eenzelfde bedrag betalen voor de ja. ziektekostenverzekering. De pensioenen zijn langer gegarandeerd... De Tijdelijke contracten uh, mogen, moeten korter worden. En alles, ik geloof van 24 naar 18 maanden. Maar dat vind ik zo'n voorbeeld. Dat is, ja, hebben dat, ze binnengehaald hebben en ze, allemaal... ze hebben dus hele zware posten binnengehaald... Ja. Hè? Maar Schultz heeft dat dus verdedigd. Maar dan komt hij met die hele lijst aanzetten. En dan denk je van man, man dat, dat wil men niet horen. Men wil, horen, wil gewoon één ding horen. En, dus hij kan het gewoon niet zo goed nee. tegen, En maar. zit dat wel in dit regeerakkoord? Dat er een soort visie in zit. Waarvan dan de Duitsers zullen ja, zeggen van dit, dit is de nieuwe regering. Die... Dat denk ik wel. Ja. Ja. Ik denk dat het wordt heel nadrukkelijk wordt. Dus gaat het om, om sociale cohesie zeg maar, in, in het binnenland. Uh, mensen bij elkaar brengen. Uh, vandaar ook dat ministerie waar dat de heimat nog aan toegevoegd is. Ja. Thuisgevoel een beetje creëren aan de ene kant. En toch ook wel in Europa uh, zorgen dat er ja, verandering uh, opkomst is. En dat er dus een nieuwe wind gaat waaien. Ja, dat is het motto echt. He. Over dat heimat nog even. Want ja, ja. daar he, zullen veel mensen in Nederland toch een beetje een soort uh, ja. kriebelig gevoel van krijgen. Als je dat hoort op ja. het ministerie van Binnenlandse Zaken en heimat Ja oké, okay, maar je hebt in, in Duitsland bijna ieder dorp heeft wel een heimatmuseum Het gaat gewoon om het thuisgevoel. In het Engels zeggen ze sense of belonging. Dat ja. klinkt nog mooier. Dat klinkt bijna en, als ons ons gezellig uh, ofzo. Ja, ik denk dat je het ook een beetje zo moet zien dat dat ministerie uh, van gezelligheid. Ja, in ieder geval, kijk, er is natuurlijk door de vluchtelingencrisis, maar er is ook in Duitsland heel erg besef, digitalisering, uh, zeg maar de de samenleving is enorm aan het veranderen. Mensen moeten zich thuis blijven voelen in onze samenleving en tradities zijn in Duitsland belangrijk. Uh, en ik geloof ook dat Horst Seehofer de uh, minister wordt, dat is de CSU-man uit Beieren. Ja. Beieren zijn tradities helemaal belangrijk, dus daar is dat thuisgevoel ook echt uh, op zijn plaats. En ik denk dat vanuit de, de CDU, de CSU, uh, het idee van een light cultuur, hè, dus een Europese cultuur die uh, ja, belangrijk is en die behouden moet worden. En vanuit de SPD wordt daar nu ook zijn er heel veel discussies over, van ja, uh, on onze mensen moeten zich wel uh, thuis blijven voelen ja. in onze samenleving. Moeten we ons Duitsland blijven. Ja, nu er zoveel aan het veranderen is. Ja. En wat ons ook heel erg opvalt is natuurlijk... dat er zo nadrukkelijk naar de Franse president wordt gekeken. Ja, dat is ook wel belangrijk, omdat vorige Franse presidenten het allemaal niet goed gedaan hebben. En het toch steeds ook uh, uh, het Front Nationaal op de loer leek. En uh, Fra Frankrijk draait trouwens nu wel veel beter dan een paar jaar geleden. En uh, het is gewoon voor Europa echt van levensbelang dat Frankrijk slaagt. Mm. En dat, van, dat de Franse economie er bovenop komt. Maar ook dat er een iets wat zelfbewuster Frankrijk uh, uh, komt. En daar wil Duitsland ook aan meewerken, aan toegeven. Want Duitsland heeft daar belang bij... Dat, dat er ja, toch iets wat zelfbewuster Europa ontstaat, en dan is die Frans-Duitse as voor, voor Duitsland van levensbelang, en het, zeker nu Groot-Brittannië natuurlijk afdrijft. Ja, waar en, laat dat eigenlijk de kleine landen dan? Hè? Als je dit allemaal van ja, Nederland hoort, en je denkt van ja, nou, we hebben ook wel een probleempje dat uh, onze P van de A is geminimaliseerd, en die in het vorige kabinet was natuurlijk uh, P van de A, VVD, en de P van de A's in het kabinet hadden zeker invloed, uh, Dijsselbloem, uh, maar ook Diederik Samson... bij Turkije-deal. Dus de, de sociaaldemocratische lijn is er niet meer. En de sociaaldemocraten hebben traditioneel iets minder oog voor kleine landen dan de christendemocraten. Uh, dus wij moeten op de radar blijven. Ik denk wel dat Rutte heeft extreem goede contacten met mevrouw Merkel. En die moet hij dus uh, vlegen, zou je Duits zeggen. Die moet hij onderhouden. Ja. Zeg, hoe... hoe um, want jij zegt, de SPD'ers mogen hier nog hun stem... Letterlijk over uitbrengen, hè? Ja, klopt. Dat is bij de christendemocraten niet zo? Nee, daar is het gewoon het partijgremium, geloof ik, dat daarover beslist. dat is toch ook heel merkwaardig, eigenlijk? Dus, ja, nou, dus dat wordt ook lot, al... een lot van een nieuwe regering hangt nu eigenlijk af... van uh, het ledenbestand van de SPD? Ja, daar is ook over gesproken. Er is zelfs door het uh, constitutionele hof naar gekeken of het eigenlijk wel democratisch is. Huh? Uh, maar ze hebben het eerder gedaan. Dus vorige kabinet is het ook gebeurd. En daar werd ook heel veel, was ook veel gedoe over. Maar uiteindelijk bleek daar, ik geloof ik, drie kwart uh, gewoon voor te zijn. Dus uh, ze, uh, ook daar leek het even heel erg spannend, maar was het uiteindelijk helemaal niet. Nee, en hoe lang gaat dat duren? Wanneer weet ja, dat drie weken. Dat voelde me ook op. Ik dacht, dat kunnen ze toch wel even een weekje doen, maar dat is niet zo. Drie weken? Want ze gaan daar allemaal bijeenkomsten voor beleggen? Of nou, ik, weet, ik geloof wel dat de jonge socialisten die tegen zijn, dat die ook nog campagne gaan voeren en het land doortrekken. En dus er zullen vast nog binnen de partij allerlei debatten zijn. Okay. Dus over drie weken weet je pas zeker of ja. deze regering met dit regeerakkoord echt... Ja, oké. Okay, Spreken we tegen die tijd weer? Nou, graag. <laughs> Dank je. Was dit een roll on slow? Ja, hoe moet het verder met de Dreamers? De 800.000 mensen die als kind illegaal de Verenigde Staten zijn binnengekomen. Ze genoten een lange tijd bescherming, maar president Trump kondigde vorig jaar aan dat hij die bescherming wil beëindigen. En sindsdien zijn ze de inzet van allerlei politieke uh, steekspellen, terwijl ondertussen de tijd begint te dringen. Volgende maand namelijk loopt de verblijfsvergunning voor die eerste groep dreamers af. En vandaag wordt er in de Amerikaanse Senaat gesproken over de overheidsfinanciën. Goedenavond Arjen van der Horst. Goedenavond. Arjen, uh, en dat is gelinkt met die toekomst van deze mensen zonder verblijfsvergunning. Dat moet je uitleggen. Ja, dat zijn eigenlijk twee verschillende debatten die aan elkaar gekoppeld zijn. En je hebt het waarschijnlijk wel het afgelopen half jaar gezien. Dan zie je komen er van die momenten dat de Amerikaanse overheid aan haar schuldenplafond komt. Hè? Dat is het uh, wettelijk bepaalde maximum uh, dat de overheid mag lenen. Nou, als dat bereikt wordt, is het geld weer op. Dan dreigt weer een zogeheten government shutdown. En de enige oplossing is dan ja, dat schuldenplafond te verhogen. Democraten hebben steeds gezegd, want de Republikeinen hebben de instemming nodig van de Democraten. Prima, wij willen graag dat schuldenplafond verhogen... dat de overheid weer lucht heeft. Maar dan wel op voorwaarde dat er een permanente, legale status komt... voor deze zogeheten uh, groep dreamers. Nou, dat is steeds... Uh, ja Steeds is dat voor zich uitgeschoven. Er zijn het afgelopen half jaar zes keer van die hele kortstondige begrotingen uh, ja, afgesproken. Omdat ze er voortdurend uh, niet uitkwamen. Nou, morgen is weer zo'n deadline. Dan is weer het geld van de overheid op. En dus is er weer zijn er nu weer drukke onderhandelingen in het Amerikaanse congres. Om die begroting uh, weer te verhogen. En die hele kwestie van de dreamers is dus nu gekoppeld aan die begroting. Ja, en is er nou meer duidelijk over hun positie wat dat betreft? Nee, in tegendeel. Uh, de Senaat uh, kwam vandaag met een voorstel. Uh, voor het eerst in jaren uh, bereikten de Democraten en Republikeinen... Ja, een overeenkomst over een meerjarenbegroting... een begroting die maar liefst twee jaar gaat duren. Uh, daarin zit bijvoorbeeld een forse verhoging voor Defensie... iets wat de Republikeinen willen. Aan de andere kant krijgen de Democraten ook een zin... want zij zien ja, verhoging van, van allerlei overheidsprogramma's. Maar wat daar niet in zit, is heel nadrukkelijk een overeenkomst, een deal over deze dreamers. Ja. ja, en dat is nieuw. En dan moeten deze dreamers zich heel erg zorgen gaan maken. Want de democraten gebruikten de begroting juist steeds als drukmiddel om, uh, ja, tot een deal, de Republikeinen tot een deal te dwingen over deze dreamers. En dat lijkt er nu op, in ieder geval in de Senaat, dat ze dit onderwerp nu hebben losgekoppeld van de hele begrotingsdiscussie. Ja, en je zei het zelf al, over vier weken op 5 maart, dan uh, houdt het op voor deze dreamers, dan zullen de eerste dreamers... ja, die kunnen dan het land worden uitgezet. En er is niks in het vooruitzicht, geen enkele deal... geen enkel ja, begin van een akkoord dat een oplossing kan bieden. En ja, dat hele debat over immigratie zit echt muurvast. En waarom is dat eigenlijk? Waarom wil Trump die bescherming van die dreamers opheffen? Het was een belofte natuurlijk. Trump heeft in zijn verkiezingscampagne... heel hard campagne gevoerd op immigratie. Hij wilde een muur bouwen. Hij wilde de uh, illegaliteit van immigranten heel hard aanpakken. Hij wil immigratie naar de VS beperken. Hij heeft altijd gezegd dat wat Obama gedaan heeft... Hè, die per presidentieel decreet deze groep van 800.000 Dreamers... een beschermde status gaf, dat was tegen de grondwet in. En hij beloofde, als ik president word ga ik dat ongedaan maken. Dat heeft hij dus gedaan afgelopen september. Heeft hij wel meteen bijgezegd... Dat, uh, dat, dat beëindig ik niet onmiddellijk. Dat is per 5 maart. Zodat het congres een half jaar de kans krijgt om met een wettelijke oplossing te komen. Want dat is de enige echte ja, gerechtvaardigde oplossing voor deze dreamers. Niet per pre presidentieel decreet, maar uh, per wet. Nou, en daar zijn we dus nu beland en daar zit nog geen enkel schot in de zaak. Ja, En om het nog ingewikkelder te maken... Trump is ook nog wel eens van standpunt gewisseld wat dat betreft. Ontzettend moeilijk eh, maakt hij dit hele debat. Terwijl het eigenlijk zo makkelijk had moeten zijn. Want als je kijkt naar het congres... zie je bij, zowel bij republikeinen als democraten... dat het grootste deel eh, van beide partijen... Eh, ja, het erover eens is dat er een legale status moet komen voor deze groep uh, dreamers. Er is dus politiek draagvlak. Als je kijkt naar opiniepeilingen, zie je dat 70 tot 80 procent van de Amerikaanse bevolking het ook eens is met een legale status voor deze dreamers. Dus er is draagvlak bij het grote publiek. President Trump heeft zelf vaak gezegd, ik draag deze groep immigranten, deze groep jonge immigranten een warm hart toe. Daar wil ik graag een oplossing voor bedenken. Dan zou je dus denken... al deze elementen bij elkaar... moet het heel makkelijk maken om tot een deal te komen. En toch lukt het niet. En dat komt, en dat hebben we wel vaker gezien... en dat was al voor Trump... dat ja, hardliners binnen uh, de Republikeinse Partij... vooral dit hele debat getorpedeerd hebben. En inderdaad, omdat Trump zelf heel wispelturig is. Uh, dan zegt hij weer dat hij een oplossing wil komen. Uh, nu lijkt hij vooral de dreamers als inzet te gebruiken... in deze hele... Ja, dit hele verbeterde politieke gevecht over immigratie... hij gebruikt het nu als wissegeld. Hij zegt, oké, okay, oplossing voor de dreamers... maar dan moeten jullie wel, en dan heeft hij het over de democraten... moeten jullie wel instemmen met de bouw van een muur aan de grens. Ja. Met hele strenge regels om immigratie tegen te houden. Er moet een einde komen aan gezinshereniging. En afgelopen dinsdag zei hij nog... Ja, van wat mij betreft komt er weer een government shutdown. Hè? Dat de overheid weer op slot gaat als ik niet hmm. mijn zin krijg. En dan zie je dat Trump weer van het ene naar het andere standpunt wappert... en dan het hele debat weer dreigt te ontsporen. Ja, dat is natuurlijk voor bijvoorbeeld... want ik zag die reportage van jou in het journaal vanavond, het 8 uur journaal... waar je een van die mensen zelf volgde, zo'n meisje om wie het uh, gaat... is natuurlijk ook dramatisch. Ontzettend. En je ziet dat de zorgen en de spanningen stijgen in zo'n gezin. Dit ging over een 17-jarige scholier. Ja. Zij was hier het land binnengekomen toen ze baby was. Ze was één. Haar ouders hadden altijd verteld dat ze in Amerika was geboren. Ze was in Bolivia geboren, maar dat vertelde haar ouders niet. Zij heeft het grootste deel van haar leven gedacht, ik ben gewoon Amerikaanse staatsburger. Totdat ze twee jaar geleden ja, de waarheid hoorde van haar ouders. Die vertelde je bent hier illegaal. Dat was al een enorme schok natuurlijk voor haar. Nou, vervolgens kwam er dus de oplossing via dat zogeheten Dreamers programma. Maar dat heeft Trump nu dus onderuit gehaald. En dit gezin was op zich wel een, een merkwaardige en complexe situatie. Want die ouders waren aanvankelijk legaal land binnengekomen... op een tienjarig werkvisum. Hebben besloten na het verlopen van dat visum te blijven. Werden op dat moment dus illegaal. Maar de twee oudste dochters van uh, dit gezin: ze hebben drie dochters. Trouwden met een Amerikaanse staatsburger. Dat maakte de dochters legaal. Via gezinshereniging werden de ouders uiteindelijk ook legaal. Maar de jongste dochter, dit 17-jarige meisje, viel buiten die regeling. En zij is dus nu de enige in het hele gezin dat illegaal in Amerika is. En zij dreigt dus uitgezet te worden naar Amerika, of naar Bolivia... als er dus geen oplossing komt voor de Dreamers. Oké, okay. Arjan, ik uh, moet je hier stoppen. Dank je wel, want... Het is vijf voor twaalf. Zo is het. En wij wilden nog even het over iets anders hebben. Gaat trouwens ook met als aanleiding president Trump, die namelijk opdracht heeft gegeven aan het Pentagon om een grote militaire parade te organiseren. Min of meer geïnspireerd naar zijn bezoek aan Parijs. Wim Klinkert, hoogleraar militaire geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en werkzaam bij de Defensieacademie. Goedenavond. Goedenavond. En waarom doet Nederland dat eigenlijk niet? Ja, dus de vraag van, uh, wij hebben die traditie eigenlijk niet. Tenminste, niet zo duidelijk als op de Champs-Élysées of uh, op het Rode Plein in Moskou. Hebben we het ook nooit gedaan? Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Want als je gaat kijken, vooral in de jaren 50 en 60 hebben wij heel wat militaire parades gehouden. Want toen was het een onderdeel om heel veel plaatsen van Koninginnedag bijvoorbeeld. Een associatie die we misschien nu niet zo snel meer uh, zouden maken. Nee. En zelfs uh, Bevrijdingsdag is een aantal malen in 1960 en 65 bijvoorbeeld. Met vrij grote militaire parades uh, gevierd. En wat zag je uh, maar... dan? Waren het militairen? Was het materieel? Ja, uh, we, we gebruikten dan ook wel eens een ander woord. Want dat woord parade klinkt dan misschien weer wat te militaristisch of zo. Dus er wordt ook wel eens wapenschouw of legerschouw genoemd in Nederland. Maar uh, ja, die van 1965, die waren groot met, uh, met zo'n 4000 man en uh, vliegtuigen erbij. Uh, maar dat gebeurde niet in de grote steden. Dat gebeurde op de, in Ede en in de buurt van Amersfoort op de, de militaire oefenterreinen. En waarom is het opgehouden? Ja, Defensie is ook opgehouden, ook met in de steden. Want dat gebeurde in de jaren 50 wel met Koningin de Dag. Op een gegeven moment werd het te duur... Uh, uh, en de maatschappelijk draagvlak was niet al te groot meer. Dat, dat kalfde wat af. Maar ik denk dat het voornamelijk ook een, een financiële zaak was. Want we zijn uh, uh, om daar zo langzaam mee te stoppen. Zo rond 1970 houdt dat eigenlijk wel op. Ja, en het zit ook niet zo in Nederlanders om dat te, nee, te bekijken. Zit, zit om niet. langs de kant te nee, staan. Nee, en... nee. We nee, wij, wij hebben niet zo heel veel met dat militair vertoon in de openbare ruimte. Zeg maar. maar toch, niet zo lang geleden hebben we nog in, in 2014 uh, ons 200-jarig bestaan van de Koninklijke Landmacht. met een grote parade in Den Haag uh, gevierd. En het jaar erop nog de 350 jaar Korps Mariniers in, in Rotterdam. Dus het, het gebeurt nog wel, ja. maar dit, bij dit soort feestelijke gelegenheden. Maar wat ja. zouden we er nog van kunnen maken nu, stel dat we het zouden willen. <lacht> nou, dat, dat, dat, dat kan altijd nog wel. En nou, er zijn ook wel hele aardige voorbeelden van, van wat bijzondere parades. Uh, maar ik bedoel met wel... een beetje tankzijde, dat lukt niet natuurlijk. <lacht> nee, nee. nee, nee. Dat, dat, dat, dat wordt wat karig. Maar uh, er, er zijn natuurlijk nog wel andere uh, middelen die we hebben. En, uh, Parades kunnen wat dat betreft ook wel verschillende vormen hebben. Het hoeft niet altijd met heel veel voertuigen te zijn. Um, maar we hebben bijvoorbeeld een hele bijzondere parade gehad in 1932... dat is dan wel wat eerder... Uh, die door een privécomité was georganiseerd... toen de oude bevelhebber uit de Eerste Wereldoorlog 80 werd. En dat was een man met groot statuur en gezag in Nederland... generaal Snijders. En toen kon het op de boulevard van Scheveningen... gewoon met een, met een echt grote parade daar uh, zijn 80ste verjaardag gevierd worden. En uh, omdat dat dus met fondsen van buiten werd, uh, werd betaald... hoefde Defensie daar ook zelf niet zoveel aan bij te dragen. Dus nee. dat uh, maakte het ook weer de drempel wat lager. Hey, wie weet. Hè? Goed, wat niet is, kan nog komen. Ik dank je wel. Wim Klinkert over parades. En hoe we dat in ieder geval in het verleden deden in Nederland. Straks Pieter van der Wielen met Nooit meer slapen. En morgen zit hier Lucella Carasso. Ik wens u een goede nacht. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigaretten.